Tien uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Maurits Hendricks, chef de mission van de Olympische Winterspelen... maakt zich zorgen over de veiligheid in Sochi. In een interview met Nu.nl zegt Hendricks... dat de recente aanslagen in Rusland helaas geen uitzondering zijn. Het verrast ons niet en het is zeer zorgelijk, zegt hij. Hendricks ziet het als zijn belangrijkste taak om te zorgen dat alle sporters gezond thuiskomen. In het interview zegt de chef de mission verder dat hij de politieke ophef rond de spelen betreurt. Diverse buitenlandse politici weigeren naar Sochi te komen vanwege de mensenrechten situatie. Hendricks vindt dat politiek en sport gescheiden moeten worden gehouden. De bevolking van Israël kan vandaag in het parlement in Jeruzalem... afscheid nemen van oud-premier Sharon. De kist met zijn lichaam wordt daar vanmiddag opgebaard. Naar verwachting zullen duizenden Israëliërs langs de baar lopen. Sharon overleed gisteren op 85-jarige leeftijd. De afgelopen acht jaar lag hij in coma, het gevolg van een hersenbloeding. Morgen wordt in de Knesset een herdenkingsdienst gehouden... en daarna gaat de kist naar de boerderij van de familie Sharon... in de Negev-woestijn. Daar wordt de oud-premier met militaire eer begraven naast zijn vrouw. Een kaartje die ruim 40 jaar geleden... vanuit het voormalige Oost-Duitsland werd verstuurd... is alsnog in het Westen aangekomen. De inlichtingendienst van de DDR, de Stasi, had de anzichtkaart onderschept, omdat die verdacht werd gevonden. Op de kaart stond het antwoord op een prijsvraag van een radioprogramma. De oost duitser Günter Zettel luisterde hier stiekem naar. Een paar jaar geleden vroeg Zettel zijn Stasi-dossier op en vond daarin de anzichtkaart. En die stuurde hij opnieuw op. En het radiostation heeft besloten hem alsnog een prijs te geven.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 Over de onvoltooid verleden tijd met Laura Stek en Jos Palm. Ja, goedemorgen. De Zweedse koning was een beetje dom de afgelopen week. Hij liet weten niet aanwezig te zijn bij de viering van 200 jaar Noorse Grondwet. En dat schoot bij de Noren in het verkeerde keelgat. Maar waarom eigenlijk? Hoe zit dat nou precies met die historische relatie Noorwegen-Zweden? En klopt ons beeld eigenlijk wel dat Scandinavië één gezellig broederlijk geheel is? Daar gaan we het straks over hebben met schrijfster en filosoof met Deense Roets, Stine Jensen. Die kort geleden de serie en het boek Licht op het Noorden uitbracht. En assistentprofessor Scandinavische letterkunde met Zweedse Roets, Astrid Suurmatz. Die promoveerde op Pippi Lankhuis. Um, toch even de vraag, uh, hoe kun je promoveren op Pippi Lankhuis? Nou, als je naar vertalen kijkt, dan is het bijzonder leuk om naar Pippi Langkous te kijken. Want dat is zo'n anarchistisch kind geweest toen het in 1945 verscheen het boek. Toen was er in Zweden al een rel daarom. En als je dan kijkt naar al die vertalingen, dan zijn er overal aanpassingen naar de cultuur waar het naartoe vertaald wordt. En dat wordt bij kinderboeken eigenlijk meer gedaan nog dan bij andere literatuur. Dus, dus jij hebt onderzocht hoe Pippi uh, aangepast is in, uh, in andere landen? Ja, zeker. Dus, dat, dus bijvoorbeeld uh, dat in Noord-Korea. Ja, nou ja, daar spreek ik totaal niet echt van, maar Zuid-Korea had ik anders naar nou kunnen kijken. Okay. En uh, ja, in, in het Frans mag ze dan uh, geen uh, paard optillen, maar alleen een pony, omdat de uh, Franse kinderen dat niet kunnen geloven dat een meisje op één arm een, een paard omhoog tilt, bijvoorbeeld. Franse kinderen zijn te slim. Ja. Uh, Stine, las jij als Deense Pipilankas, of mocht dat niet? Nee, ja, zeker. Ja, dat was wel uh, een van de favorieten. Ik was ook lid van een Deense boekenclub... om vooral die taal ook bij te houden. Goed, we gaan er straks uh, misschien nog wel over praten... misschien ook wel niet. Um... Jos, ja, ga nou ja, ik, ik ga gewoon het rondje afmaken. Ik wil gewoon weten of John Janssen van Gaal ook ooit Pipi heeft gelezen. Nee. Nee. nee, ik ben te, oud. Ik ben te ben oud. De volgende mijn zuster waarschijnlijk. Nooit ja. te oud voor Pipi Lanko's. Oh. En, en ben schoenmakers hier om straks een, een kleine tijd het, het Nederlandse leger, de landmacht die deze week zelfs 200 jaar bestaat, in het zonnetje te zetten. Daar gaan we het zo aanstonds over hebben. Maar Pipi -lanko's? Ja, eigenlijk vooral van televisie ken ik het. Van, van de televisie. beelden zie ik het. Dat zie ik echt voor me. Juist, oké. Okay. En de landmacht? Daar gaan we de la ja, de landmacht. Ik zei het al, we gaan het, we gaan het zo dadelijk uh, over die 200-jarige landmacht hebben. Uh, en omdat we het dadelijk uitgebreid gaan doen, houden we het nu lekker kort. Uh, de belangrijkste vraag is natuurlijk, heeft die landmacht uh, Karlemans overleefd? Maar goed, uh, dat is maar één vraag. En, en in het tweede uur, um, de Britse minister is woedend op televisieserie Blackadder gaan we het straks over hebben. hakenkruisen achter het behang in het spoor terug... en de vondst van een gestolen kannibalenhoofd. Hoe dat hoofd er precies uitzag, hoort u straks in het tweede uur. Maar we gaan nu eerst even luisteren naar een fragment van afgelopen week. De Vrije Universiteit in Amsterdam gaat onderzoek doen... naar mogelijk plagiaat door een van de hoogleraren. Het gaat om de vooraanstaande econoom Peter Nijkamp. Hij zou zichzelf hebben geciteerd in wetenschappelijke publicaties... zonder duidelijke verwijzing. Op die manier kun je heel veel publiceren... Nu de diversiteit wil nu al het werk van Nijkamp laten onderzoeken... op dit zogenoemde zelfplagiaat. Volgens NRC Handelsblad, dat het werk van Nijkamp onderzocht... is duidelijk dat de econoom meerdere keren in de fout is gegaan. Ja, dit was het acht uur journaal van dinsdag 7 januari... over het zogenaamde zelfplagiaat van ruimtelijke econoom Peter Nijkamp. En aan de lijn is nu Frank van Kolfschoten, wetenschapsjournalist... en auteur van twee boeken over wetenschapsfraude. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Um, Peter Nijkamp wordt dus beschuldigd van zelfplagiaat. Een term waar ik zelf nog nooit van gehoord had. Um, dat is toch een, een hele vreemde term eigenlijk? Je kan toch niet van jezelf stelen? Nee, die term die zorgt ook voor veel verwarring. Uh, maar hij bestaat al uh, een tijdje. Het is een term die is uh, geboren ergens aan het eind van de jaren zeventig. In de biomedische wereld. Uh, in, op het moment dat uh, wetenschappers steeds meer begonnen te publiceren. Uh, en er zoveel aanbod was bij tijdschriften... Uh, dat men zich daaraan begon te ergeren. Omdat men het allemaal niet meer aankon. En toen bleken ja. er ook wetenschappers tussen te zitten... die uh, publicaties dubbel indienden. Dus met hetzelfde onderzoek of met uh, grote stukken overlap. Uh, en dat werd toen aangeduid als dubbel publicatie... maar ook wel als zelfplagiaat. Ja. Maar ik, ik, is... ik, ik meen gisteren ergens tegen te komen dat... Uh, een dat het, het, het, het woord zelfplagiaat het eerst gebruikt is... door een auteur in een stuk over Willem Kloos... die zichzelf nogal veel zou herhalen. Uh, en hebben we het over de jaren twintig. Nou, dat heb ik niet uh, gezien. Ja. Want ik heb wel proberen te zoeken naar de eerste uh, keer... wanneer dat is uh, gebruikt. Maar het lijkt me iets voor Ewout Sanders... om dat uh, te pinpointen uh, in ja. de tijd. Maar, maar waar het op neerkomt is natuurlijk... als ik het goed begrijp, is het is eigenlijk ongegeneerd... of misschien niet ongegeneerd herhalen van jezelf... zonder dat te vermelden. Be begrijpen we dat goed? Ja, maar er komt in het geval van Nijkamp komt er nog iets extra's bij. Want het gaat in een hele hoop gevallen gaat het om uh, stukken die hij eerst samen met anderen heeft geschreven. Waardoor uh, die ook mede-auteur zijn uh, van het stuk. Uh, en dat soort stukken heeft hij delen van hergebruikt in nieuwe teksten van hemzelf die hij met andere auteurs heeft uh, geschreven. Uh, en dat uh, maakt het extra ingewikkeld, die discussie, omdat dat er vaak niet bij wordt gemeld. Maar nog even terug over dat, over dat zelfplagiaat. Voor de jaren zeventig was dat dus geen enkel probleem... dat je jezelf citeerde, of dat je eindeloos kopieerde. Nou, toen stonden er in de wetenschap geen regels voor... die dat nadrukkelijk verboden, op de manier waarop dat nu gebeurt. Maar het was altijd al zo dat het gebruikelijk is... om netjes je bronnen aan te geven. Maar is het, is het, uh, uh, je zegt in de jaren 70 werd er veel meer gepubliceerd, kwamen er toen ook expliciete regels voor? Of waren die er eigenlijk al en zijn ze gewoon wat uh, meer naar voren gekomen? Er zijn altijd duidelijke regels geweest voor een bronvermelding. Uh, dus verwijzingen naar uh, werk van anderen dat je gebruikt in uh, je eigen wetenschappelijk werk. Maar ook naar uh, eigen eerder werk, om te laten zien wat je eerder hebt gedaan op dat uh, vlak... En, en zijn er nou voorbeelden van oudere zelfplagiëerders moet ik zeggen natuurlijk Als je, de, de, wat is het eerste geval wat er in de geschiedenis van onze academie of vergelijkbare instanties wat hier een beetje op lijkt is, is het, hoe ver moeten we terug nou, je hebt altijd veel publiceerders gehad er is bijvoorbeeld uh, een, een historicus Gerritson geweest uh, die maakte zich niet zozeer schuldig aan zelfplagiaat maar die uh, schreef heel veel teksten en zoveel dat hij ze niet allemaal onder eigen naam kwijt kon. Dus die kwamen op die manier ook uh, terecht in de proefschriften van uh, als een promovendi. Dat is eigenlijk meer een cadeautje, als ik het goed begrijp. Ja. Aan die promovendi. Dat is de, de, de dichter Gerritsson, toch? Daar hebben we toch over de vriend van Pieter Geil, uh, Utrecht, et cetera? Ja, Geert ja, ja. ja, precies. Dat is dezelfde maar persoon. Die, die hield ook van mystificaties en onder pseudoniem publiceren. Nou, Dat leidde wel tot een vreemde situatie dat de promovendi dan weer de aangesproken op hun kennis van een bepaald onderwerp. En dan zeiden ze, oh ja, daar ben ik wel op gepromoveerd... maar daar weet ik eigenlijk niet zoveel vanaf. Want dat heeft Gerritsson eigenlijk zelf geschreven. Maar vroeger was het natuurlijk Juist. veel minder goed te controleren. Uh, nu uh, hebben we internet. Zijn we niet een beetje te veel erop gefocust nu? Uh, nou, op die nee, controle... Het is wel zo dat er uh, nu allemaal met die mogelijkheden die er bestaan van uh, plagiaatdetectors... dat er allemaal dingen uit een tekst uh, kunnen worden gevist uh, uh, die helemaal niet ernstig uh, zijn. Want, uh, tegenwoordig worden aan universiteiten uh, worden alle werkstukken van studenten uh, door de plagiaatscanner gehaald, standaard. Maar ik hoor van docenten dat ze daardoor uh, een enorme extra werklast erbij hebben gekregen... omdat ze dan uh, krijgen ze de melding van dit werkstuk bevat... 23% plagiaten, en dan moeten we eens gaan kijken wat dat dan behelst. En dan blijkt er een deel van toch gewoon nette citaten te zijn. Dus in die zin is het wel behoorlijk doorgeschoten, de ja. verkeerde kant op. En, en over doorgeschoten gesproken, is, is de diepere oorzaak van dit soort uh, incidenten niet dat we de, de academie onder een enorme publicatiedwang leidt? op dit moment is zit dat niet hier gewoon onder Want we de laatste jaren worden we om, om de dag krijgen we dit soort gevallen er moet toch iets een soort fundament onder die ellende liggen ja dat is ook de reden dat uh, dit nu zo groot naar buiten komt want uh... Niet alleen N.C. Handelsblad heeft erover geschreven, maar de Volkskrant was er min of meer tegelijkertijd met mij mee bezig. En heeft er een dag later over gepubliceerd en dit heeft allemaal mee te maken dat Peter Nijkamp de representant is van wat wel de publicatiefabriek wordt genoemd. Waarin wetenschappers zoveel mogelijk publicaties proberen te produceren. Maar met dat internet speur je John, misschien ook Johnson veel te, te veel halen, op. Want gisteren bleek ook in Trouw dat jullie eigenlijk... veel te veel artikelen aan die Nijkamp toeschrijven. Dus eigenlijk hey, hey, trefwoord Nijkamp is nog niet Peter Nijkamp van de VU in Amsterdam. Ja, ik geloof dat er uitkwam. Hij zou drie per week hebben geschreven artikelen of iets dergelijks. Aanvankelijk. Ja. En nu heeft hij in dat jaar twaalf geschreven. Ja. ja, daar is nogal wat op af dingen wat in uh, Trouw daarover scheen. Ik heb zelf ook naar die lijsten gekeken. Ik heb geen dubbelganger ook nog eens van Peter Nijkamp kunnen vinden in die lijst. Er zijn wel twee artikelen dubbel geteld, maar er zijn ook er zijn diverse manieren om dit te meten. Ik heb zelf ook nog een andere lijst gebruikt waarbij wetenschappers met elkaar worden vergeleken. Goed. Dan wordt gewoon worden geen appels met peren vergeleken. En daar is, wordt diverse scores, staat hij nummer één. Hij is toch echt wereldkampioen, publiceren Goed. in de economie en de wereld. Goed, hartelijk dank. Frank van Kolfschoten, wetenschapsjournalist en auteur van twee boeken over wetenschapsfraude. We gaan door met de landmacht. Wie het tegenwoordig heeft over onze, onze landmacht... heeft het over Mali, Afghanistan en natuurlijk ook Srebrenica. Deze namen zijn in de plaats gekomen voor La Courtine en Seedorf... de Grebbeberg en om nog verder terug te gaan voor Waterloo. Ons leger bestaat deze week precies twee, e twee eeuwen... en het vierde afgelopen donderdag op 9 januari zijn 200 jaar... Bestaan. En onze jongens doen er nog altijd toe: getuigen de net gestarte missie in Mali en getuigen de inzet van het leger bij het bestrijden van de kleine criminaliteit in Amsterdam Noord. Ja, en om de feestvreugde te verhogen, verscheen deze week het boek 200 jaar Koninklijke Landmacht 1814-2014, geschreven, mag ik toch echt wel zeggen, door het neusje van de zalm van onze militaire historici. En dat alles onder de bezielende leiding van. U hoorde hem zo net al even over Pipi Lankaus. Onder de bezielende leiding van de, de, de militair-historicus. En bijzonder hoogleraar militaire Historie aan de Universiteit van Leiden. Ben Schoenmaker. En ben vanochtend bij ons dus aan tafel. Allereerst ben ben ik toch maar zo vrij je even te feliciteren... met het 200-jarig bestaan van de landmacht... wat misschien niet zozeer je werkgever meer is of nog steeds wel. Eigenlijk. Ja, nog steeds. Deels wel. Ja. En deels dus in Leiden. Ja, want je werkt in Leiden als bijzonder hoogleraar... Ja, en voor de ja. rest ben je verbonden aan het instituut... voor militaire, militaire historie, historie. In, uh, in Den Haag. Precies. Ja. Goed, dus gefeliciteerd. Maar voor we verder praten gaan we even naar een fragment luisteren... want we zeiden het net al, op dit moment assisteert het Nederlandse leger... de politie in Amsterdam-Noord om daar kleine boefjes te helpen vangen... En we vroegen ons af, gebeurde dat soort dingen nou gebeurd? Dat, dat assisteren van het leger bij, bij taken van andere overheden gebeurde dat nou vaker? Laten we even luisteren naar een fragment uit 1969. Bijna elke dag worden we in Nederland geconfronteerd met zaken waarbij militairen betrokken zijn. Bij een opsporingsactie als deze komt duidelijker dan anders tot uiting... hoezeer militairen een dienende taak hebben. Door dit soort activiteiten slaan de militairen een brug tussen hun leven en de burgermaatschappij. Zoals ze dat ook elk jaar doen bij het grootste wandelsportevenement dat de wereld kent, de Vierdaagse van Nijmegen. Hey, hey, hey, hey. Ja, de Vierdaagse van Nijmegen als voorbeeld. Maar misschien belangrijker nog het helpen opsporen van een zoekgeraakt kind waar militairen bij helpen. Dus wij vroegen ons af, bent Schoenmaker, assisteren van de politie, dat soort dingen. Is dat vaker voorgekomen in de geschiedenis dat het leger daar een rol kreeg? Oh ja, het loopt eigenlijk als een rode draad door die 200 jaar. Vertel. Uh, in de 19e eeuw, natuurlijk, vooral bij zeg maar, het bestrijden van stakingen, uh, arbeidersoproer. We kennen allemaal Palingoproer, natuurlijk, 1886, waar het, uiteindelijk het leger dat zeg maar, oproer, uh, zoals het dan door de autoriteiten wordt gezien, moet neerslaan. Uh, vandaar ook dat die, uh, maar er is een enorme spanning wel is tussen uh, het leger enerzijds en uh, de opkomende socialisme, sociaaldemocratie. Omdat uh, ja, de socialisten het leger natuurlijk toch wel als een, als een soort uh, bezettingsmacht eigenlijk in hun eigen land ervaren. Omdat dat uh, de stakingsmacht. In Nederland zijn. Zegt ook iets over het feit dat de politie. lange tijd uh, in Nederland, zeker in de 19e eeuw. eigenlijk uitermate zwak is. Het waren allemaal bromsnors. Ja, bij wijze van ja. spreken. De, de, de veldwacht kon heel weinig. Uh, dus je ziet de autoriteiten eigenlijk onmiddellijk. Uh, uh, die, die oproep doen van het leger. help ons wanneer er onrust dreigt. Uh, ook op het platteland. Denk aan de veenkolonie, uh, uh, eind 19e eeuw, maar veel arbeidsonrust is. Het enige wat er nog tussen staat. is de Marseusee. Uh, die kan soms ook helpen, maar ja, die is in aantallen niet zo groot. Dus als het echt uit de hand loopt, ja, dan, uh, dan moet het leger erop af. En, en de situatie nu, we gaan daar niet te lang bij stilstaan... maar dat het leger helpt in Amsterdam-Noord... en waarschijnlijk ja, binnenkort ja. ook in andere wijken. Daar is een discussie over hoe ver moet je daarin gaan. Moet je bijvoorbeeld ook als leger op straat gaan paraderen? Ja, dat is, dat is een interessante discussie. Kijk, het leger is eigenlijk om twee uh, redenen nuttig. In de eerste plaats omdat het mankracht, uh, menskracht moet ik zeggen tegenwoordig, uh, kan leveren. En ze hebben hele speciale middelen. Bijvoorbeeld in het geval van Amsterdam-Noord hebben ze speciale camera's... Uh, die ook s'nachts heel goed de boel in de gaten kunnen houden. Dus er wordt vaak een beroep gedaan. We denken ook aan die onbemande vliegtuigjes. En die speciale middelen, van, ja, gebruikt die nou ook voor zeg maar, civiele doeleinden? Dus, dus eigenlijk. In zekere zin is de situatie nog steeds een beetje te vergelijken met de 19e eeuw... toen het leger ook iets meer kon dan de politie op bepaalde. Ja, maar, wel, zeg maar de, de, de frequentie waarmee het gebeurt wel minder is geworden. Ja. Zullen we eens naar het begin gaan, naar 1814. Dan, uh, dat is de begindatum. Toen deed onze koning Willem I, die deed iets. Hij richtte een zogenoemde staande armee op. Wat was dat nou? Ja, 9 januari is dus echt zeg maar, de verjaardag van de landmacht. Want dan vaardigt de koning een besluit uit. Hij is natuurlijk net teruggekeerd uit ballingschap. Ja, en als echt koning moet je natuurlijk beschikken over een leger. Wil je meetellen in Europa? Bovendien, ja, Napoleon is dan nog niet echt definitief verslagen. Dus hij wil nog aan de bak, zeg maar. En zijn ideaal is een beroepsleger. Uh, dat is nou eenmaal wat koningen willen hebben in, de, in die 19e eeuw. Daarmee kun je goede sier maken. Daarmee kun je, je eigenlijk breed maken op het Europese toneel. Dus het eerste waar hij aan denkt is een beroepsleger. En uh, op nou, papier is het allemaal natuurlijk makkelijk geregeld. 30.000 man. Uh, hij heeft al een hele indeling gemaakt. Zoveel infanterie, zoveel cavalerie. Op papier was het klaar. Het was allemaal klaar. Alleen ja. heel snel blijkt, eigenlijk in hetzelfde jaar 1814 al... dat die werving, dat, dat toch een groot probleem is. Waar hou je die mensen in hemelsnaam vandaan? Het uh, had wel het geluk dat het van Napoleon aan het leeglopen was. Dus je ziet een hele hoop militairen... die eigenlijk in die grande armee van Napoleon hebben gediend... die zoeken een nieuwe werkgever. Dus die komen deels in dat, in dat leger van Willem I terecht. Maar ondanks dat ja, lukt het hem niet om zeg maar, dat streefgetal van 30.000... Nou, dat, dat blijft echt een streefgetal, daar komt die belangen na niet aan. Dus dan zie je al heel snel dat ze eigenlijk moeten teruggrijpen... op het uh, op tweede middel, het tweede instrument... om uh, mensen onder de wapenen te krijgen. En dat is de dienstplicht. Uh, natuurlijk, ook een, min of meer een Franse uitvinding onder Napoleon. En, uh, er wordt een militie gevormd uh, van, uh, ja, zeg maar, men noemde het miliciens, maar zeg maar dienstplichtigen. Dus jongeren uh, van ongeveer twintig jaar die echt gewoon in een, in een kraag gevat werden: van jij ja, moet een tijdje lang uh, het leger uh, gaan dienen. En, en uh, dat, dat idee van een beroepsleger is dan definitief verdwenen? Of nee, we nee, nee, dat, dat, hebben dan eigenlijk blijft... twee soorten legers. Een ja, in eerste en... instantie blijft dat nog het idee van we houden dan uh, zeg maar apart een beroepsleger en we houden dan daarnaast die militie, die als een soort van uh, uh, ja, reserve daarachter moet functioneren. Maar zelfs dat idee dat valt eigenlijk al heel snel in duigen, omdat dat beroepsleger ja, te klein blijft, kan eigenlijk niet op eigen benen staan. Kijk onderofficieren, officieren, dat is niet zozeer het probleem... maar die manschappen, uh, die echte beroepssoldaten... Die, die vind je zo verschrikkelijk moeilijk. En vandaar dat men eigenlijk al in 1818... dus dat ik heel snel besluit om die twee onderdelen... die militie en het beroepsleger in elkaar te schuiven... tot één leger. En ja, dat leger, die legervorm... hebben we eigenlijk de hele periode gehad... althans tot 1996, wanneer de dienstplicht wordt afgeschaft. Afgeschaft of min of meer op. Ja, ja formeel opgeven. moeten we zeggen opkomstplicht wordt opgeschort. Ja. Het middel, het staat nog steeds ja. in de grondwet. Ja, het, zeg maar. ja, het kan elk moment weer ingevoerd ja, worden. In ja, tijd je van weet nood. maar nooit, ja, maar precies. het is niet ja. heel erg reëel... om te denken dat dat heel ja. binnenkort gaat gebeuren. La, laten we even dat, dat, dat in, in een paar grote stappen... die geschiedenis van dat dappere... of niet dappere Hollandse leger een beetje nalopen. De beproeving Waterloo laten we even zitten. We gaan meteen door naar 1830, de Belgische opstand. Hè? Dan ja. mag dat leger ja. voor het eerst laten zien wat het waard is. Nou, ja, wat ja is na Waterloo natuurlijk, zoals je ja, terecht ja, ja. zegt. Maar wat is het dan waard? Nou, in eerste instantie valt het tegen. Omdat de Belgen komen in opstand. Het uh, begint in Brussel. En dan weet dat leger zich eigenlijk geen raad. Om twee redenen. In de eerste plaats valt het eigenlijk onmiddellijk uit één. Omdat een hele hoop mensen uit, uit België, zal ik maar zeggen... de zuidelijke Nederlanden, die deserteren. Dus dan heb je een groot probleem. En bovendien, ja, wie is de vijand? Het zijn opstandelingen. Je ziet het ook vooral in Brussel, dat leger kan echt niet goed vechten tegen die opstandelingen, weet zich geen raad. Dus al heel snel, en over augustus 1830, zie je eigenlijk... dat heel die zuidelijke Nederlanden, dat het leger daar eigenlijk... Uh, uh, ja, deels verdampt en zich deels terugtrekt naar het noorden. Ja, en het, het likt dan min of meer de wonden. En, uh, maar dan komt al heel snel dat idee van... ja we moeten natuurlijk wel uh, die Belgische opstand nog kunnen bestrijden. Dus dan uh, ontstaat het idee van. Nou, we, we, we vormen dat leger opnieuw. En dan zullen we de Belgen, de muitzieke Belgen, zoals het in die tijd zo mooi werd gezegd. wel even een lesje leren. En is dat een beetje gelukt? Uh, nou ja, bekend... de is leert maar beperkt. Maar ja, er, hoe nou, ja, je denkt: de veldtocht, is ja. natuurlijk een heel bekend fenomeen. Ja. Dan, dan is dat leger, dus, dan we, dat speelt zich dus een jaar later af, 1831. Dan trekt dat leger deels bestaande ook uit schutters... dus dat is weer een andere militaire categorie... trekt België in en weet eigenlijk vrij snel... dat jonge Belgische leger wel te verslaan. Dus je zou kunnen zeggen, men haalt... Uh, revanche. Ja. Men neemt revanche. Zo voelt men het ook in die tijd ook heel sterk. we hebben die Belgen toch even een ja. lesje laten leren. Dan... En die koning is ook wel trots, want die laat ja. toch ook een beetje aan de rest van Europa zien: kijk, ik ben er nog. Ik kan echt wel wat. Ik, ik kan die Belgen aan, ik maar kan de Belgen dan, dan aan. laten de Fransen hun tanden ja. zien en ja. is het over. Dan, dan is er een Frans interventieleger, ja. En dan is het natuurlijk duidelijk dat, uh, dat het spel uit is voor Nederland. Dat men zich weer moet schikken naar hoe de grote mogendheden deze kwestie willen oplossen. Ja, want als we nou even die, die, die geschiedenis verder pakken. We hebben dan een leger. Dat moet vechten tegen de Belgen. En vanaf dan is het eigenlijk gebeurd tot ja. 1914. Ja, dus en dan... wel met de kennis van achteraf natuurlijk. Jawel, he? maar ja. goed, laten we even met de kennis van, van achteraf... en de kennis van dat moment proberen er naar te kijken. Want wat moet je dan eigenlijk als leger... als je steeds maar aan het wachten bent op een vijand die niet komt? Wat doen ze in de tussentijd? Dat, hoe, gaan, hoe, hoe los je dat op? Ja, nou ja... Oefenen, oefenen, oefenen natuurlijk. Hè. Voorbereid blijven op, op die mogelijke uh, aanval. Uh, en af en toe is het spannend. Bijvoorbeeld in 1870, in de Frans-Duitse oorlog. Dan is toch de grote vraag van... Uh, wordt Nederland bij die oorlog betrokken? Dus men, en dat is natuurlijk wel aardig aan die dienstplicht. Want je hebt steeds nieuwe lichtingen. Dus je moet steeds weer nieuwe soldaten trainen. Elk jaar opnieuw. Dus dat houdt houd de boel aardig aan de gang. Ja, nu, nu zeg je trainen. Nu heb ik een, al heel lang geleden weer in militaire dienst gezeten. Wij lazen een handboek soldaat... De vijand was de Rus. Wat stond er, over welke vijand was op dat moment op papier de vijand? Rond 1860, 1780. Wat stond er in dat handboek, soldaat? Nou, die vijand kon niet concreet worden benoemd, want we waren neutraal. Oh, dus ja. dan, dan mag je nooit zeggen van nou, de vijand komt uit het oosten... of komt uit het westen, want dat ondermijnt eigenlijk... in politieke zin je neutraliteit. Dus die vijand bleef wat abstract. Maar eigenlijk is wel duidelijk na 1870... wanneer Duitsland één Verenigd Keizerrijk uh, is geworden dat de vijand, als hij komt, eigenlijk maar uit één kant kan komen... en dat is vanuit het oosten. Dus uh, nou, je zou kunnen zeggen, het is een beetje dubbel. We zijn in zekere zin dus... Hè, naar alle kanten toe blijven we ons beveiligen... maar we kijken eigenlijk alleen nog maar naar het oosten... van wat doet Duitsland. Dat, daar zit de grote angst Daar zit de grote angst, ja. En dan blijven we in 1914 erbuiten. Ja. Die, die ja. mobilisatie, is dat nou een enorme grote operatie geweest? Ja. Is, is dat iets waar je als militair historicus achteraf van zegt... daar nou, kan dat leger trots op zijn? Ja, ik denk het wel. Omdat. Uh, het is natuurlijk een enorme operatie om. Want het leger was natuurlijk grotendeels uh, mobilisabel, zoals dat heette. De meeste dienstplichtigen zaten thuis en moesten opnieuw worden opgeroepen. Dat heb je toch over uh, 300.000 man. En dat was een. Uh, binnen een paar dagen moest je dat leger, dus. Uh, Zeg maar, uh, oproepen, je moest uh, mobiliseren, bewapenen uh, en vervolgens ook naar hun stellingen vervoeren. Dus dat was organisatorisch een, een, een flinke klus, waar bij name dus, zeg maar, het openbaar vervoer, de spoorwegen, ja, het moest allemaal precies uh, gepland worden. Men zei wel eens eigenlijk, dat zie je ook in andere landen in 1914, het belangrijkste is dat de treinen op tijd blijven rijden. Nou, We weten hoe dat in vredestijd ja, soms al heel problematisch kan zijn. <laughs> ja. Ja. Dus vooral ook in zo'n crisisperiode. Ja. Uh, en dat, ja. dat lukte eigenlijk in augustus 1914 wel. Ja. Nee, want Wat zo aardig is aan jullie boek, dat, dat is een van de rode draden... is het gaat over een leger in een voorbereiding op. Het ja. grootste deel van de geschiedenis ja. van het Nederlandse leger... is een voorbereiding op. Ja. En ja. dan zijn er een paar momenten dat ze mogen laten zien... Wat ze wel of niet kunnen. En nou, in zo'n moment is natuurlijk altijd de Grebbeberg 1940, ja. de inval van de Duitsers. Lou Jong schrijft daar passages over in de zin van. Uh, er was nog geen Duitser te zien en menig Nederlandse officier stond al te zwaaien met witte vlag. Daar is veel discussie over geweest. Hoe, de kennis van u, wat weten we dan over. Is, die, is, dat, is dat werkelijk een, een, een, een, een, een, zeg maar een slap optreden geweest of kijken we daar nu toch anders naar? Nou, we kijken er wel genuanceerder naar. Dat we op een aantal plekken toch zien dat het Nederlandse leger goed van zich heeft afgebeten. Bijvoorbeeld in de strijd rond Den Haag. De Duitse luchtlandingen zijn in zekere zin vereideld, bestreden. Um, en als je inzoomt, ja, dan zie je eigenlijk een heel spectrum van een hele waaier van gedragingen. Tot uit, uitermate dapper gedrag, maar toch ook gedrag waar je. Ja, een etiket als LAF, je moet daar wel voorzichtig mee zijn natuurlijk. Maar er werd ook altijd gezegd, we waren heel slecht voorbereid. He. Ja, nou dat vind ik wel meevallen. In die zin dat het met de bewapening op zich wel, wel goed zat... waar, we, waar, we, waar de landmacht toen uh, echt een probleem had. We houden dat vooral vast. Ja, okay, ja. ja, Dat was toch het gebrek aan geoefendheid. Uh, men, men had uh, tijdens die mobilisatie... want ook daar gaat natuurlijk wel een mobilisatieperiode aan vooraf... want de oorlog was natuurlijk in september 1939 al begonnen... dus dat leger was al uh, die hele winter onder de wapenen... is men toch eigenlijk vooral bezig om te bouwen en om zich in te graven, zeg maar. Maar zeg maar, het echt goed uh, oefenen, vooral in wat grotere verbanden, hè, dus bataljons of brigades. Uh, van hoe, hoe beweeg je nou met dat soort troepen uh, ja, op Vooral op dat punt uh, dus zie ik mij wel een steek vallen. Dus dat is toch gebrek aan militaire ervaring. Want die ja, hadden geen ervaring. Al. Ja, deels al. En wat deels we tegenwoordig ook wel doen, en dat vind ik op zich ook wel zinvol, dat we het ook wat meer in, zeg maar, in een internationaal perspectief uh, plaatsen. Want ook dat Franse leger. En ook de ja. Belgen, bij wijze van spreken, die ja. krijgen het natuurlijk in mei, juni 1940 evenzeer. Internationale ervaring biedt altijd veel troost. Ja, zeker. Eh, nou ja, je leert een wat in perspectief ja, plaatsen. Ja, biedt veel troost ja. aan een ja. klein land. Zullen wij eens een stap maken naar de jaren 60, 70, als wij inmiddels in de Koude Oorlog zijn geraakt... de Tweede Wereldoorlog is achter de rug. De doctrine is duidelijk, de vijand komt uit het, alweer uit het oosten... maar ja, nu iets ja. verder weg uit het oosten. En voordat we daarop ingaan, even heel kort een fragment... uit het televisieprogramma Hoopla... waar uh, ja, wat twee soldaten met elkaar aan het reflecteren zijn op de vraag... wat te doen als de vijand komt en de Derde Wereldoorlog uitbreekt. Wat vind jij van de derde wereldoorlog? Wat zegt u? de derde wereldoorlog? Nou, denk ik. Ik, nou we hebben nog geen derde wereldoorlog, maar ik zal er beslist niet aan meedoen. Want je liever geen mensen doodschiet? Nee, helemaal niet. Dat zou ik ook niet doen al. Je bent al militair? Ja, dat is best. Goed, het is gewoon een kwestie van moeten, hè. Ja, dat kan niet. Ja, maar goed, ik ben laf, ja. Inderdaad, ja, ik ben dat gewoon laf, ja. Ik zou wegrennen. Nee, kijk. Kijk, ze moeten... Die andere kant er nou. Dat even niet dan. Als je nou eerder schiet, dan ben je kapot. Dus je moet altijd zorgen dat je eerder schiet als hun. Ja, nou, ja, je is denk ik, eerlijk gezegd, die jongens zijn een beetje beschonken... maar ja. toch spreken ze hele wijze en ware woorden. Een beetje? Ja, een, be ja, nou ja, een beetje ja. meer dan een beetje. Dus, maar is dit nou is dit kenmerkend voor de staat van het Nederlandse leger... en de gedachten van de Jan Soldaat in de jaren 70... 60. Nou ja, het blijft natuurlijk een heel bijzondere tijd. Hè. Dat, dat leger dat gaat in die zin wel door een crisisperiode heen. Uh, er kan allemaal natuurlijk de lange haren. Uh, en er is gewoon een, toch wel een probleem rond de motivatie van dat leger. En dat is in die zin ook wel begrijpelijk, omdat. Uh, ja, maar het heeft het hier over schieten op elkaar. Maar hoe moet je zo'n oorlog überhaupt voorstellen? Men, men had natuurlijk zoiets van: ja, dat escaleert onmiddellijk tot een kernoorlog. Dus wat doen we er eigenlijk toe? En dus, enerzijds, vond men dat leger wel belangrijk in de, in de vorm van afschrikking. Uh, maar ja, leg dat de gewone die splichtigen maar eens uit. Dus daar, daar zag je wel een probleem. Ja. Ja. Maar het dat... blijft in de Nederlandse, in die, in die, in die geschiedenis van die land, een hele hele bizarre periode, ook omdat dat Nederlandse leger... zo gaat afwijken van die andere leger. We zijn het enige leger dat hier lange haren ja, toestaat. Ik vind, wel, je praat er met stralende ogen over, je vindt het wel leuk. Het, het, ja, ja. Het is natuurlijk voor, als ja. historicus smil je ervan ja, ja. natuurlijk. La, uh, ja. Laten, laten ja. we even nog de sprong maken naar, naar nog een belangrijke cissuur. En dat is natuurlijk uh, als de muur valt en als het Sovjetrijk instort... dan moet dat Nederlandse leger ineens op een hele nieuwe doctrine over. Voor die tijd kon je min of meer zeggen... doe gewoon klassieke oorlogvoering, oefen hoe je moet ingraven in je schuttersputje... en wachten op de vijand en bestrijdt hem ter plaatse. Ja, ja. Nu moet je ineens heel wat anders gaan doen. Hoeveel moeite heeft dat, dat leger gekost... om van een zeg maar, verdedigingsleger een soort vredesleger te worden? Nou ja, het, het mocht juist geen vredesleger meer zijn, zou je kunnen zeggen. Want het moest nu echt weer... Er dan, Ik bedoel, bedoel eindelijk een het. leger wat helpt de vrede nee. in de wereld ja, te ja, ja, op die manier. Nou, dat is een moeizame overgang geweest. Om um, allerlei redenen. Uh, ook wel gewoon mentaal. Hè. Men, men, men had zoiets van, nou ja, we hebben een hele concrete vijand. Uh, dat is de Sovjet-Unie. En we doen een landsverdediging. En ja, nu werd er toch van militairen heel iets anders gevraagd. Dat is uh, uh, op expeditie uh, naar landen die veel verder weg liggen... voor soms ja, toch onduidelijkere uh, doelen en doelstellingen... en daar toch uh, je leven voor wagen, althans risico nemen. Uh, ja, dat heeft wel een enorme omslag uh, geveegd. En, en, en als we tot slot zijn we inderdaad Karremans 1996... wat was het? 1995. Ja, nee, ja. Ja. Is, uh, is, het, is het leger daar overheen? En de reputatie, de nou ja, schade kijk, die het heeft opgeleverd? Ja, het, het blijft natuurlijk een dieptepunt in die geschiedenis. Er uh, zijn lessen uitgeleerd. Wat wel zo is, denk ik, dat als je naar het leger kijkt... dat is natuurlijk een hele jonge organisatie, heel veel jonge mensen. En die kijken natuurlijk naar tot... Voor hun is dat toch al een beetje wat verdere geschiedenis. Ze weten niet, ze weten voor ons is het misschien als, alsof het gisteren gebeurd is. Maar voor een hele hoop mensen is dat toch van... Ja, die, die hebben daarvan gehoord. Ze weten maar die waren, niet wie die gozer met die snor is. Huh? Bij wijze van ja. spreken, ja. Goed, ja. ja. Uh, ben Schoenmaker, bedankt. Het boek heet dus 200 jaar Koninklijke Landmacht 1814-2014. En het ligt in de boekhandel. Zeker. Ja. Ja, dit is OVT Geschiedenis op de radio. Ons mailadres is ovt.vpro.nl. En reageer ook vooral via Twitter, at ovt OVTRadio1. Het is nu tijd voor de column. En dit keer komt hij van John Jansen van Galen. Hoe goed waren wij eigenlijk in de oorlog? Onlangs bracht de Oranje Vereniging in mijn geboortedorp een kloek, rijk geïllustreerd boekwerk uit. Dat Verborgen in Velp 1940-45 heet. Lokale geschiedschrijving bloeit als nooit tevoren. Iedere stad, ieder dorp heeft wel zijn historisch genootschap. waarvan de leden met prijzenswaardige ijver en vaak ook nauwgezetheid de geschiedenis van hun woonplaats blootleggen. Naarmate grenzen vervagen en onze grote mensenwereld groter wordt, hebben we blijkbaar meer behoefte om onze eigen kleine wereld beter te leren kennen. Verborgen in Velp gaat over de mensen die tijdens de oorlog ondergedoken waren in dit dorp. Dat zo lieflijk gelegen is aan de oostelijke Veluwezoom. Op pagina 7 staat een kaart met de huizen waar Joden en anderen schuil werden gehouden. Het huis van mijn vriend Jan Siebeling staat er ook op. Want op Bergweg 17 hield zijn vader, die hij vereeuwigde in de roman Knielen op een bed violen, in 1943 twee ter dood veroordeelden verborgen. En in de kassen van de kwekerij verscholen de mannen van de Bergweg zich bij razia's achter de bergen bruinkool en anthraciet. Die kaart is werkelijk helemaal bespikkeld met zulke schuiladressen. En ik weet zeker dat de inventaris nog niet volledig is want het huis van mijn tante Els bij de begraafplaats aan de Rijnaldstraat staat er niet eens op en in onze familie werd na de oorlog toch stellig verteld dat het bij haar altijd had gestikt van de onderduikers. Daarom was Els later natuurlijk altijd zo zenuwachtig. Wat ik mij nu afvraag is hoe dit kan. Onder het historisch regime van dokter Lou de Jong dachten we allemaal nog dat er tijdens de oorlog een scherpe scheidslijn liep, aan de ene kant de goeden, aan de andere kant de fouten. Sinds professor Hans Blom en Chris van der Heijden luidt het verhaal anders. Het was niet zwart-wit, bijna iedereen was grijs. Met aan weerszijden een heel klein randje zwart en een even klein randje wit. Een paar procent fout en een paar procent goed misschien. En daar lijkt me nu bijna zo'n heel dorp onderduikers verborgen te hebben gehouden. Het omslag is dan ook afgebiest met het oranje- en rood-wit-blauw van onze nationale trots. De student Geert Lubberhuizen, later oprichter van uitgeverij De Bezere Bij, waar nu Jans boeken verschijnen, kon zomaar de kinderen die hij moest verbergen kwijt bij een gezin aan de Stalen Henk in Velp. En de latere rabbijn Abraham Soetendorp werd drie maanden oud in een koffer met luchtgaten afgeleverd bij koperslager Bertus van der Kemp aan de Zuidelijke Parallelweg, die, tamelijk verdacht, zo opeens vader van een baby leek. Deze groeit bij hem en zijn vrouw op als Bobby van der Kemp. totdat zijn echte vader hem na de oorlog komt halen. en hij zich stijf vastklemt aan de beschermende rokken van zijn onderduikmoeder. Ja, kom vanavond met verhalen, het stikt ervan. Maar toch, op de keper beschouwd. er waren 50 huizen in Velp. die een schuilplaats boden aan vervolgden. Laat het er in totaal 60 zijn geweest. Dan waren daar, de gezinnen meegerekend. zo'n 240 mensen bij betrokken. Op een bevolking van toen 12.000. 2 procent. Ja, dan was Nederland toch echt erg grijs. Ik zoek de straat waar ik geboren werd. en in de oorlogsjaren kleuterde. niet één onderduikadres. Bedankt, John Janssen van Galen. Ja, en een mooi eerbetoon, toch in zekere zin aan Philip. Dankjewel. En misschien ook wel dat we, tot nu toe was altijd uh, de plek... met de grote hoeveelheid onderzoekers in Gelderland was Aalten. Ja. Gaat Philip Aalten nu naar de kroonsteek? Nee, dat denk ik niet. 2% okay. wat ik ja, zei. Ja, precies. Maar het is toch veel. Ja, we gaan meteen even luisteren naar een fragment. Nou, wiegens koning Harald herinnert aan een historische ogenblik. Voor 200 jaar geleden een groep mensen op Eidsvoll... voor een lage loven, soms kunnen bij de grondlagen... Het Zweedse koningspaar wordt dagegen niet komen. Ja, uh, het Zweedse koningspaar zal niet komen, wordt hier gezegd. Uh, uh, dat, u hoorde even heel kort, de Noorse koning die vertelde hoe belangrijk de Noorse grondwet voor Noorwegen is. En op 17 mei wordt het 200-jarig bestaan van die grondwet gevierd. En er werden natuurlijk allerlei uitnodigingen verstuurd. Maar we zeiden het net al, en we hoorden het ook al kort op het fragment, koning... Karl Gustaf, de zoveelste, vond het allemaal iets minder belangrijk... en hij sloeg deze Noorse uitnodiging voor deze viering af. En de Noorden waren op zacht gezegd not amused. Ja, hij blijkt nu overigens toch te gaan... vanwege de kleine rel die is ontstaan. Maar wij vroegen ons naar aanleiding van dit akkefietje wel af... hoe zit dat nou precies met die historische relatie Noorwegen-Zweden... en hoe staat Denemarken daarin? En breder moeten we Scandinavië wel als één broederlijk geheel zien. Daar gaan we het over hebben met assistentprofessor Scandinavische Talen... Astrid Zuurmats, zelf half Zweeds. En schrijfster en filosoof met Deense roots. Stine Jensen, die kort geleden de TV-serie en het gelijknamige boek. Licht op het Noorden uitbracht. Over de verschillen binnen de Scandinavische landen. Welkom. We hadden het kort aan het begin al even over Pipi Langkous. We gaan het nu even hebben over dat nieuws. waar Jos het net over had. Waarom heeft die Zweedse koning die uitnodiging afgeslagen? Denk je, Astrid Zuurmats? Nou, ik denk, uh, het heeft natuurlijk met de rol van de Zweedse koning te maken. Hij heeft een puur representatieve rol... dus hij mag eigenlijk ook niet aan politieke uh, dingen echt deelnemen actief. En de officiële verklaring was dus... Uh, dat hij normaal niet aan nationale vieringen van andere naties deelneemt... met een de beklemtoning op andere. Uh, dus uh, Noorwegen als duidelijk gescheiden van en, uh, enzovoorts. Uh, en, maar ik denk dat misschien bij Noorwegen... de gemeenschappelijke geschiedenis nog extra gevoelig lag. Dat dat een rol gespeeld kan hebben. Maar dat is dus niet deel van de officiële verklaring. want de, de Deense koningin die gaat wel. Uh, ja. Dus er is nog wel een beetje discussie over geweest... Um, maar de consequentie is dus dat Noorwegen het in ieder geval... wat hij ook zegt, wat voor verklaring hij ook geeft... het niet leuk vond. Waarom, waarom ligt dat nou zo gevoelig? Uh, nou, het interessante is dus dat die grondwet uh, in 1814 tot stand kwam tussen twee periodes in. Daarvoor hoorde dus uh, Noorwegen bij Denemarken. Daarom ligt het voor de, voor de Deense koningin natuurlijk ook veel langer terug in de tijd. Uh, en is daardoor ook minder gevoelig, denk ik. En na 1814 hoorde uh, Noorwegen tot 1905 bij Zweden. En dat is dus veel recenter. Dat is en... iets wat weinig mensen weten, denk ik. Noorwegen behoorde dus, was ingelijfd bij Zweden tot ja. 1905. Ja. Dus vrij ja. recent nog. Vrij recent, wel met een, met een vrij zelfstandige status. Die grondwet die mocht dus ook blijven bestaan. Uh, uh, Zweden erkende die. Maar de Zweedse koning was koning over Noorwegen en Zweden. Ja. Tot maar aan dan 1905. is dit toch ook het... Ultieme verkeerde signaal als je gevraagd wordt om die grondwetsviering te bezoeken, dat je als Zweedse koning in eerste instantie zegt: Nee, doe ik lekker niet. Dat is toch het signaal. Eindelijk horen jullie nog bij ons, Tini Jens. Hoe kijk jij daarna als, als Deense? Ik ben dat uh, volkomen met je eens. Het lijkt me ook, uh, ja, als we die verklaring ook horen, dan, dan denk je ook wat, wat een flauwekul. Ik bedoel, natuurlijk zijn niet alle koningen, koninginnen aanwezig bij nationale feestdagen. Dat hebben wij ook niet in Nederland. Maar dit is niet zomaar een viering. Dit gaat echt om het vieren van die onafhankelijkheid. En, uh, en ja, ik denk zelf dat de reden die hier wordt aangegeven... die is ook bijna... Ik, ik zou er als Noor ook, denk ik, wel een beetje beledigd van zijn. Van wie denk je wel niet dat we zijn... Maar dat zegt ook misschien wel iets over het conflictvermijdende gedrag van de Zweden. Dat ze dan met zo'n reden... Hij had net zo goed kunnen zeggen, ik kan die dag niet. Ik ga met mijn vrouw naar de film. Dat was dat, was was dat en... minder erg geweest? Nou, dat was even idioot nee. geweest. En... Maar ik denk dat conflictvermijdende uh, van, van de Zweden zit er wel heel diep in. Er is een prachtig verhaal van en Sontag... die in 1969 voor het eerst als Amerikaanse Zweden bezocht. En zij zat in een taxi... En ze zat daar uh, met Zweden en uh, ze wisten de weg niet. En de een zei, we moeten naar links. De ander zei, we moeten naar rechts. En toen, en toen zei de Zweed, zei, jongens, laten we geen ruzie maken. Uh, dus die enorme... En ze zei, dat is ze op een pathologische afzijnsconflict vermijdend. En komen ze met dit soort uitspraken... waarvan je ook weet dat het niet de waarheid dat het niet dekt. klopt. Dat het maar ja, conflict vermijdend. Een... Het, het is uiteindelijk toch een beetje ja, een conflict geworden. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Dat dat conflict natuurlijk bij uitstek uh, leidt tot... Kan leiden tot conflicten. Maar denk je dat die Zweedse koning toch stiekem dacht. Nou, ik vind het eigenlijk niet helemaal terecht dat die Noren die grondwet vieren. Jullie zijn nog maar een, een, een baby, een kind. Ja, of dat ze dat weet ik niet. Ik, daarvoor lijken ze me ze ook. Hoewel ze niet politiek bedrijven, koningshuis, diplomatiek genoeg om. Uh, om dat in ieder geval niet hard op te zeggen. Maar ze waren nog, uh, in ieder geval tot 1905... Uh, waren de Zweden en Noorwegen hadden gezamenlijk die grondweg. Pas sinds 1905 is Noorwegen onafhankelijk. Het is heel erg jong. Heel erg jong. Ja, want in, in 1814 zijn de Zweden dus wel echt met uh, militair geweld... Noorwegen binnengetrokken, toch? Ja. Nou, uh, het, het was eigenlijk. Er zijn eigenlijk twee redenen waarom Denemarken uh, kon dus na de nieuwe ordening, in verband met die Napoleontische uh, oorlogen, uh, moest, uh, moest Noorwegen afstaan. En er was een soort. Uh, ja, Koehandelen met verschillende landen. Dus het is die dan ook nog een tijdje elkaar... van Stine Jensen geweest. Eh, ja. Dus eerst van het van Denemarken. Toen Ach, het van ja. Ik en weet nu niet of mag... je wel eens van de viking hebt gehoord. Bijna alles is van de Stine Jensen ja. geweest. Je ja. moet een machtig gevoel geven. Ja, ja maar, maar het, uh, het, uh, het, uh, het rare is dus dat, dat vandaag het gevoel is... dat eigenlijk alles een beetje pan scandinavisch is. Dus als een, een voetbal uh, het ene Scandinavische land eruit vliegt... gaan de andere uh, Scandinavische landen op elkaar... Elkaar, uh, elkaar steunen daarin bijvoorbeeld. He. Dus dat, dat overheersende gevoel is toch wel van, van, van een gemeenschap... tussen de Scandinavische landen in. Broedervolken. Broedervolken. En uh, van Zweedse kant werd het natuurlijk heel erg beklemtoond... na 1814, dat, dat het eigenlijk broedervolken waren. Nu was de ene broeder misschien iets groter en ouder dan, dan de ander... Uh, in, um, van, vanuit een Zweedse perspectief... Um, uh, maar uh, waar, waar mensen dan niet aan denken, dat is dat er eigenlijk een, een eeuwenlange geschiedenis van diverse oorlogen aan aan vooraf uh, uh, plaatsgevonden uh, heeft. En uh, um, Zweden zegt wel officieel uh, al 200 jaar... aan geen oorlogen deelgenomen te hebben... en beklemtoont uh, de neutraliteit enzovoorts. Maar daarvoor was Zweden gewoon de grootmacht uh, in, de, in de Oostzee. En ja, het is misschien de... ook makkelijk praten als Zweden... om te zeggen we zijn allemaal gezellige broedervolken... als je de boel uh, jarenlang hebt overheerst. Um, misschien denken de Nooren daar heel anders over, bedoel ik te zeggen. Ja, nou ja, het, het was misschien eerder zo... Um, dat kan ik me daarbij voorstellen... dat de, de Zweedse koning dan niet uh, naast de Noorse koning... op het balkonnetje wil gaan staan. Juist om de Nooren hun eigen nationale dag zelf te laten vieren. Uh, en het, het interessante is dus ook dat die uitnodiging... niet van koningshuis naar koningshuis ging maar van het parlement naar het Zweedse Koningshuis. En dat is natuurlijk dan ook uh, een, een, een bijkomend aspect... Dat, dat er allerlei instanties bij betrokken zijn. Die, die Zweedse koning wil zich politiek niet aan branden. Ja, dat, dat, ja. Dat, zou, dat zou een rol kunnen spelen, denk ik. Uh, Stine, even over uh, jouw boek, Licht op het Noorden. Um, je citeert er een filmmaker, Ingmar Bergman... die zegt, de Zweden zijn emotionele analfabeten. En aan de andere kant staan de Noorden die uh, tussen aanstekens emotioneel gezien op de basisschool zitten. Is deze kwestie dan gewoon een, een ja... Onhandig. Een onhandige. Uh, uh, onhandig is het zeker. We hebben het hier al bijna meer dan twintig minuten... gaan we het over deze kwestie hebben. Zo onhandig is het. Maar de tweede uitspraak is ook prachtig. Die komt uit de film uh, Oslo 31 augustus van Joachim Trier... Uh, en die film gaat over uh, een, een verslaafde, uh, een net afgekikte junk... die uh, er alles aan doet om niet weer verslaafd te raken. Oslo is heroïnestad nummer één. Ik ben tijdens mijn reizen eigenlijk daar het meest van uh, ja, geschrokken. Ik wist dat helemaal niet. Ik, ik had altijd die beelden van die bergen en die fjorden vormen En om Oslo zo te zien als, als heroin capital number one... Uh, waar heel veel problemen zijn uh, met drugsgebruik, dat was een schok. En daar werd ook door... Dat is ook de link door de junkie zelf. Een link gemaakt met dat emotionele analfabetisme Dat ze eigenlijk het gevoel hebben dat ze zich niet kunnen uiten. Als je afwijkt. Als je niet meeloopt. in, in Conform bent uh, van ja, hoe, hoe eigenlijk je eigenlijk zou moeten zijn. Het goedheidsregime is dat ooit heel mooi genoemd. Tijdens een nieuwjaars uh, toespraak. Het is noors om goed te zijn. Als het je niet lukt om je te conformeren. Om te zijn zoals alle anderen. En die gevoelens komen allemaal naar buiten. Dat je dan al sneller de toevlucht zoekt tot drugs, drank... en eigenlijk er toch een probleem komt met emoties. Dus het is niet dat ze ze niet zouden hebben... maar eerder dat ze ja, niet de uh, verfijnde scenario's hebben... zoals de Italianen hun opera hebben om, om dat er allemaal uit te knallen. Nou hebben ze wel de black metal. Precies. <lacht> <Dan> kunnen ze <lacht> Want, toch wel iets eruit knallen. Maar dat is ook weer niet voor iedereen natuurlijk de favoriete muziek. Maar dat, dat is ook een scène in je boek dat je een black metal groepje bezoekt. En uh, om dan toch nog even door te gaan op dat ja, misschien kleine minderwaardigheidsgevoel van die Nora. Ja. Ook naar aanleiding van deze uh, rel. Wat heeft dat te maken met dat black metal groepje? Want je legt daar een link tussen. Ja. Dat gevoel van uh, dat ze heel jong zijn en heel erg nog Eigenlijk een identiteit aan het zoeken zijn. Wie zijn wij nu als Noren? Uh, dat, dat zie je wel terug. Bijvoorbeeld in de black metal. Waarbij ze eigenlijk nadrukkelijk teruggrijpen. Op allerlei symboliek. Uit de vikingtijd. Uit de pre-christelijke tijd. Voor de overheersing van de Denen en van de Zweden. Uh, en dat betekent dus ook. Dat, dat die, die metal band die ik ook opzocht. Dat ze bijvoorbeeld t-shirts droegen. Met wij aanbidden Odin, niet Jezus. En dat ze echt ook. ja De, de groep die ik opzocht. Heet ook. Kerkverbranding. En uh, dat is best wel een radicale naam. Maar het is ook echt gebeurd. Er zijn ook kerken verbrand door black metal groeperingen. En zij noemen zich ook zo. En dat zijn natuurlijk de verbranding van, van, van die... waar ze naar refereren, van die kerken. Van die opgelegde identiteit. En ik sprak ook met een, een dichter die ook zei... Van, ja, noem, eens, noem eens die Noorse helden. Dan komen mensen altijd met diezelfde. Hè. Ze, ze komen met de schreeuw van monk, uh, Ze komen met Hamsoen. En ze komen misschien met AH. Of ze komen, nou, proberen het, maar het is heel weinig. En dan, dan vraag je naar, naar, naar Zweden. En dan, dan komt die hele tritsen, grote schrijvers, filmmakers, ja. opgroepen. Ja, dat de Noren daaronder, dat ze zoekende zijn. Kubilancous. Ik weet het weer zo. Iedereen altijd zijn, zijn meubels koopt, IKEA. Ga daar maar ga daar maar eens, eens aan staan. Maar als ik het goed begrijp, is de situatie dus als volgt. Je hebt het uit het, het zeg maar, geografisch gezien grote, maar een wezen klein duimpje Noorwegen. Wat leidt aan de ene kant onder een zelfbewust Zweden. Aan de andere kant onder een zelfbewust Denemarken. En hoe, waar, waar moet Noorwegen het dan gaan zoeken? Nou, uh... De Nooren hebben natuurlijk ook hun, uh, hun eigen literatuur... en hun eigen uh, cultuur. En Ibsen is nog steeds de meest gespeelde uh, uh, auteur uh, wereld, uh, wereldwijd... Van, van al die uh, Scandinaviërs sowieso... Um, maar ik denk dus um, dat het feit dat Noorwegen pas in 1905 echt helemaal onafhankelijk was. En dat men dus heel erg vasthoudt aan 1814. En aan die grondwet dat men die kon blijven houden. En dat tenminste de bin, binnenlandse politiek vanaf dat moment uh, vanuit Noorwegen zelf geregeld uh, kon worden. Dat... Dat dat uh, toch uh, een, een, een bepaald soort van zelfbewustzijn um, heeft gekweekt in Noorwegen. En dat dat in Noorse scholen ook een veel sterkere rol speelt, dit stukje van de geschiedenis. Waar ja. dus iedere Noor weet wat, wat 1814 is en Eidsvol. En de andere Scandinaviërs in, en... en Denemarken en Noorwegen daar helemaal niet zo mee en, bezig zijn. Ja. En in, no in Zweden wordt de nationaal dag, de, de dag van de, van de Zweedse vlag van 16 van, jaar. Van, van juni, dat wordt pas, pas sinds 2005, 2006, echt uitgebreider gevierd. Daarvoor was het gewoon midzomer wat je, wat je ging vieren. En men keek altijd zo'n beetje zo, oh, al die nooren die, die dan met de vlaggen zwaaien. Dus uh, Um, maar ik denk dat wel uh, het economisch belang altijd ook een sterke rol heeft gespeeld. Voor, voor de Nooren was het belangrijk om zelfstandig te worden, zodat ze ook eigen buitenlandspolitiek politiek konden bedrijven. En dat was eigenlijk veel belangrijker dat, om de Noorse handel te, te kunnen, kunnen steunen. Maar dat, maar dat heeft heel hij... sterk gespeeld. Daar is de rol inmiddels ook omgedraaid. Hè? Dat de Denen en de, en, de, en, de, en de Zweden een beetje jaloers zijn natuurlijk op die, op die Noorse olie. Dus de de, de de Zweden die inmiddels gaan werken in Noorwegen... omdat de lonen daar veel hoger zijn enzovoort. Dus die, die posities die zijn nu ook een beetje veranderd. Maar nog even over, over die grondwet. Want stond die niet gewoon heel lang even in de ijskast? Want hij was dus in 1814 was die ondertekend. Ja. Daarna vielen de Zweden binnen. Dus in hoeverre is die grondwet echt nog gebruikt? Nou, dat is dus het Interessante. En dat is ook waar de, waar de Nooren eigenlijk officieel... nu ook in, in al die ruzietjes daar in de, in de kranten uh, het over hebben... dat ze juist een beetje zelfs een gevoel van, uh, van blijheid en dankbaarheid uh, hadden... Dat, uh, dat de Zweden wel die grondwet ook wilden blijven herkennen. Alleen moest natuurlijk dat stukje over dat Noorwegen een eigen koning ging krijgen... moesten uit. Want dat, dat bleef dus dan de, de Zweedse koning natuurlijk. Maar die grondwet ja. die, die wel, werd wel werkzaam verklaard. Dus daar zijn ze ook trots op dat dat zo... Ja, heeft zeker. zeker. Het is natuurlijk ja. on, Van afstand gezien is het een onding. Een grondwet van een land wat eigenlijk onder de paraplu van een ander land blijft. Hè? Hoe, hoe kun je dan... Wat, we moeten het misschien niet helemaal uit willen leggen... maar kun je heel kort samenvatten... hoe dat dan wel werd gelegitimeerd? Je hebt een grondwet en tegelijkertijd... ben je deel, deel van een ander land. Nou, dat wat, wat was dus dan... die constructie van die broedervolken. Die dus oh, okay. onder één paraplu uh, samenleefden... en hun eigen identiteit hadden onder... Onder die gemeenschappelijke groepen legde... En dat was dus een model. wat, wat ook Denemarken tegenover Groenland uh, gehanteerd heeft. tegenover IJsland gehanteerd heeft. wat Zweden eerder tegenover Finland uh, gehanteerd uh, had. enzovoorts. Uh, dus er zijn uh, allerlei verhoudingen natuurlijk. Van, uh, van, van tegenstrijdige dominanties binnen Scandinavië geweest. Onder dat ideaal van dat pan-Scandinavische broedervolk. wat dan in verband met uh, 1848. en dan de Franse Revolutie, die speelde er ook nog in in mee en werkte daarin door. En, en de viering van die Noorse grondwet... die staat ook in het kader van het kind. Heb ik dat goed begrepen? Dat het, het is tegelijkertijd een soort van viering ja, van ja. het kind. Is dat ook omdat het zo'n jong, onafhankelijk land is? Of zie ik nu iets wat er niet is? Ik vind het altijd prachtig om zulke interpretaties. Ik denk, ja, inderdaad, waarom niet? Het kind staat centraal. Ze worden ook echt uitgedost in een nationale klederdracht. En ook uh, wordt het einde van de Rus uh, gevierd. En de Rus is het feest van de, uh, van de, van de tieners, van de jongeren... die uh, ze eigenlijk zich eigenlijk... Uh, ja een suf gezopen hebben, <laughs> nou, vlak voorafgaand aan hun examen gefeest hebben uh, en gaan vieren dat ze volwassen worden. Dat is een. Ja, dat punt wordt ook gemarkeerd. En die hebben ook hun eigen optocht daar. Dus in zekere zin wordt dat ook, ook gevierd. Even, even voor gewoon als klein, klein ding, de. de, de... Hier is het nu sinds kort dat je vanaf je 18e pas weer mag drinken. Is dat daar, eh, je mag geen alcohol kopen onder de 18 nu. Eh, dat was tot voor kort 16. Hoe is dat eh, daar in het Pan-Scandinavië? Er wordt door iedereen zoveel mogelijk gedronken in en, alle Scandinavische en, landen. En hoe is het wettelijk vastgelegd? <laughs> uh, vanaf nou wanneer ja, mag je wettelijk kijk, drinken? Het, het, het, volgens mij ook 18. Ik weet niet zeker, maar het is natuurlijk wel in Zweden is er natuurlijk de staatswinkel waarbij ja. men probeert en dat probeert men in alle Scandinavische landen dat drinken in ieder ja. geval aan banden te. Maar leggen. wordt er nog nergens meer gedronken dan daar in Europa? En het was altijd steenduur. het interessante is dus dat uh, bijvoorbeeld in Zweden uh, met de toetreding tot de EU natuurlijk andere regels begonnen te gelden. Dus het was. Een beetje een, een, een, een ja, ingewikkelde periode eigenlijk. Omdat de Zweedse staat bleef volhouden. Dat je uh, ook belasting ging in uh, op die uh, alcohol natuurlijk. En dat die verder ook in die monopoliedingen verkocht ging worden. Ja. En ik denk, ik denk gewoon dat er eigenlijk niet meer wordt gedronken. Maar op een andere manier. Nu, nu we het toch over drinken hebben. Uh, Finland en Scandinavië. Heeft dat nog wat met elkaar te maken? Of uh, valt Finland helemaal erbuiten? Nou, ik, uh, Om het nog gecompliceerder uh, ja. te maken. Nou ja, ik ben er natuurlijk geweest, ook uh, voor de reisserie ligt op het noorden. En ja, de vinnen zelf die zitten echt ingeklemd tussen uh, Zweden en de Russen. Uh, en de meeste Finnen, veel Finnen, hebben zo geleden onder die Russische uh, oorlogen en bezetting... dat ze eigenlijk graag liever bij Scandinavië willen horen. Althans, dat was mijn ervaring toen ik daar... Rondreizen. Maar technisch gezien Scandinavië is Zweden, Denemarken, Noorwegen. Nou, Er is nog iets anders. Daar dat heet discussies. het noorden. Ja. En, en dat omvat dan ook de Verre um, IJsland, IJsland, Groenland, uh, Groenland uh, en, uh, en. soms wordt het woord Venno Scandinavië ook wel gebruikt op het moment dat je Finland. Erbij er ja. neemt. Ja. En er is natuurlijk de Noordse Raad waar Finland ook in zit. En daar is de culturele prijs, zeg maar de, de Scandinavische Nobelprijs... of de Noordse Nobelprijs. En daar is Finland ook bij betrokken. En ook Lapland uh, als, als cultuurruimte uh, en, en taal speelt daar dan in mee. En nog even terug naar uh, Noorwegen en de rel van de afgelopen week... Um, Jullie zeiden net al, die rollen zijn eigenlijk nu omgedraaid. Want economisch gezien is Noorwegen nu het sterkste land binnen Scandinavië. Um, helpt dat ook voor hun zelfvertrouwen? Heeft dat weerslag direct op hun zelfvertrouwen? Um, goede vraag. Ik, ik sprak met een socioloog in Noorwegen... Thomas Hilland Eriksen, en die zei... Um, ze weten er eigenlijk nog niet goed mee om te gaan. Het is eigenlijk een soort klein koewijd. Er komt een enorme bulk geld is er, uh, aangeboord via de olie... En uh, dat, dat betekent eigenlijk dat ze uh, daar zich nauwelijks raad mee weten. Ze hebben het heel verstandig geïnvesteerd hoor. Dus door het uh, te beleggen in pensioenfondsen. En in theorie wordt noor nu met uh, 50.000, uh, uh, uh, 50 miljoen kronen of zo. Nee, wat zeg ik, 50.000 kronen per persoon op de bank geboren. Dus je zit al goed. Maar wat ik daar zag was echt enorme... Uh, scheefheid tussen arm en rijk, uh, een voedselbank, uh, Zweden bij de voedselbank. En dus dat, dat, ik, ja, ik, dat is nog niet. Uh, dat een bulk geld ge levert je niet automatisch uh, een identiteit op uh, waarbij je weet hoe je daarmee om moet gaan. Ja, dat zijn nou, we ook nog steeds bij IKEA ik, ik, en Pipilankaus, natuurlijk. Nou, Lankaus werd heel snel in de andere Scandinavische landen vertaald. En daar ook weinig bewerkt. Omdat men vond dat er weinig culturele verschillen zitten tussen de landen. Dus En ik denk dat dat ook een beetje overdreven is. Ik denk dat de Scandinavische maatschappijen nog steeds in vergelijking met de rest van Europa, minder sociale verschillen hebben. En ik denk dat dat nu dan ook een beetje ja, te, te veel uitvergroot was. Want in, in doorsnee gaat het de Scandinaviërs duidelijk beter... dan bijvoorbeeld Zuid-Europese landen. Dus dat, uh, uh, en de, de, het idee in, in Scandinavië is toch dat wel de, de, het een beetje... Ge, um, een beetje ingeperkt wordt met met wat de wat de staat aanbiedt, maar het vertrouwen in de staat is in de Scandinavische landen toch nog heel erg groot en het idee dat dat dat dat een gemeenschappelijk Scandinavië bestaat, leeft er ook nog bij heel, heel veel Scandinaviërs. Dus. Goed, dus alsnog is die band tussen die broedervolken <hazien> Het probleem sterk. is hier aan tafel opgelost. Vanochtend ja. We hebben ja. ja. ja. eigenlijk gepraat over niets. Ja, nee. Ik wilde wel nog kort de, een ander jubileum noemen. De 400-jarige betrekkingen tussen Nederland ja. en Zweden. Wat dus nu ook speelt en wat ze, ja. zeker minder controversieel zal worden... dan een heel deel andere kwestie. Of soort ja. Rusland. Ja. Ja. Goed, hartelijk dank. Dank Stine Jensen en Astrid Zuurmats. In het tweede uur spreken we met de makers van het televisieprogramma... O'Hendens Helden. Uh, zij vonden een verdwenen kannibalenhoofd in Florence... en een documentaire naar aanleiding van een boek van Kees Gaapman.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 De uitdagende foto's van Carly Hermes, actrice Lies Visserdijk over de film Hemel op Aarde, een Limburgse familiegeschiedenis. En Casper van Koten over de nare kantjes van bekende Nederlanders. In TV, straks iets na 6 uur op Nederland 2. De nieuwe theatershow van Tania Kros en het Nederlands Symfonieorkest. De ultieme crossover van Pop naar Klassiek.